Dit is deze week in tablets. Aflevering 64. Opgenomen op maandag 17 december 2012. Hoi. Morgen. Goedemorgen. Zit je op de goede microfoon? Ik denk het wel. Oké. Ik hoor je namelijk heel erg neus ademen. Je moet even een beetje dingen een beetje omhoog doen. Beter. Door. Goed zo. Zo, nou, um, alles kits? Ja, zeker. Ik dacht dat we ja. geen actieweek meer hadden, maar deze week alsnog we weer uh, dingen weglopen geven. We geven altijd dingen weg. Dit, uh, dat is het mooie van de tellerspin. <laughs> <Ja. Maar. laughs> Voor de gieraarts is het een hele leuke website. <laughs> <laughs> Precies. Als je het nieuws maar blijft volgen vind ik alles goed. Dan mag je gierig zijn. Ja. Oké, okay, maar, uh, maar verder alles kits? Ja, ik heb sinds gisteren een Mini, dus... Ja, ik wou functie. vragen of ik daar uh, naar mocht informeren. Wat ik eigenlijk een beetje vergeten had, had ik voor de podcast moeten doen. Want uh, ja, nu, uh, uh, ja, nu verlies je natuurlijk alle geloofwaardigheid, Martijn. Nee, ik heb nog steeds de next season. Ik heb Android en... Uh, en uh, Dat is alleen maar erger. Nee, maar ik, ik kan nou goed... Uh... Objectief uh, aanduiden waar de verschillen zitten. Okay. Nee, maar uh, de, ja, ik, moest er, ik moest eraan geloven. Ik, er waren bepaalde applicaties die ik gewoon moest hebben. Uh, bijvoorbeeld Live TV kijken hier in Italië op je tablet. Nou, dat kon niet op Android, dus daar heb je dan een iPad voor nodig. En zo nog een aantal dingen. En ja, als uh, tablet magazine uh, editor heb je toch gewoon ook, ook een iPad nodig in ieder geval. Ja. Dus uh, ik wil erop moeten geloven. En ik heb dus uh, eigenlijk uh, de hele vorige week lopen zoeken naar een 16-gigabyte iPad mini niet kunnen vinden, overal uitverkocht. En zelfs de 32 gigabyte was overal uitverkocht. En dat dan twee weken voor kerst. Wat is het? Uh, maar gisteren heeft mijn vriendin er toch nog eentje ergens kunnen vinden. En uh, ik ben er blij mee. Ayo. Dus, uh, ja, ik. Ik eerst bedenken, uh, hè? Je zei het over live tv kijken. Want zo'n iPad mini kost dan 330 euro. Ja. En uh, als je dat vergelijkt, hè, van waar je dat de live tv kijkt, dat doe je dan waarschijnlijk soms een beetje op de bank. Maar daar heb je waarschijnlijk je televisie staan. En misschien mm. in de slaapkamer. Maar mm. heel veel mensen geven gewoon geld uit voor een aparte televisie in de slaapkamer. En vaak zit dat volgens mij ook wel rond zo'n bedrag, toch? Of niet? Wat kosten televisies? Ja, precies. Tegenwoordig koop je wel een simpel uh, LCD-modelletje. Maar goed, dat kost je ook wel 200 euro of 300 euro. Ja, ja, precies. Dus ik zou zelfs kiezen gewoon... Ik weet dat het een minder groot scherm is, maar ik denk... Of, uh, in plaats van een, een televisie op de slaapkamer kan je beter een iPad of, of een tablet halen die dat aan kan, mm -hmm. want daar heb je ook nog een heleboel andere le leuke dingen bij, had ik nog nooit zo over nagedacht. Nee, dat zou inderdaad kunnen Ja, dit ligt er maar net aan wat je wilt als je echt uitgebreid films wil gaan kijken, dan kan ik me voorstellen dat je een, sure. een Plasma-televisie in de muur hangt. Maar ik neem te gaan dat iedereen die echt uitgebreid films kijkt, gewoon een, een home cinema binnen de huiskamer heeft, zeg maar. Ja, maar soms wil je in bed liggen. Ja, oké. Okay. dat ja, moet wel voorstellen. Nee, ik begrijp wat je bedoelt. En, uh, nou, het jammer is dat mijn uh, live tv applicatie van Sky is dat uh, Sky... Uh, nou, je kent Sky. Dat is gewoon kut. Dat, dat, uh, echt. Je kan zes zenders zien en, uh, en uh, niet eens uh, de, de, de, de Italiaanse... Uh, noem je dat? Nasynchronisatie uitzetten. Dus ik word nou wel gek. Maar oh ja, daar zou ik ook helemaal naar van worden. Oké, okay, maar um, even kijken. Goed, is er dan ook... een. Tablet nieuws, waar deze week uh, uh, jouw ogen is opgevallen, of is het nog steeds een beetje komkommer te het? Ja, dat, dat sowieso. Er zijn er over niet heel veel van te verwachten. Er zijn ook niet echt uh, nieuwe tablets gepresenteerd of zo. Het zijn dus wel kunnen, een kunnen we dan dingen. afspreken dat als er deze week weer niks gebeurt, dat we volgende week even overslaan? Ja, dat, het, het wordt alleen maar minder, denk ik. ik. Ik heb vanmorgen een beetje lopen kijken wat is er gebeurd afgelopen weekend en uh, vanochtend. En het was uh, helemaal niks, dus. De kans is groot dat we inderdaad uh, volgende week en uh, misschien de week daarna zelfs ook in de kerstvakantie overslaan. Oké, okay, we zullen zien. We zullen zien. We'll see. Um, er zijn wel interessante ontwikkelingen. Want uh, de 4G-frequenties in Nederland zijn geveld. En uh, daar zijn alle uh, grote telecom-providers uh, mee aan de haal gegaan. En uh, het heeft veel meer opgebracht dan verwacht. Zoals, volgens mij was er verwachting 380 miljoen euro of zo. En het komt nu op uh, 3,8 miljard. Dus uh, jullie mogen allemaal flink minder belasting gaan betalen, hoop ik voor jullie. Maar uh, die, ja, die zijn dus geveld en uh, hoe het allemaal zit met, met bandbreedte en, en uh, wie welke uh, blokken allemaal gekregen heeft, dat zal allemaal een worst wezen. Maar het is in ieder geval zo dat KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2 als nieuwkomer uh, 4 g netwerken gaan uitrollen vanaf begin volgend jaar. Tele2 twee gaat er volgens mij al in januari aan beginnen. Ik dacht dat uh, Telenet 2 een onderdeel was van KPN, joh? Ja. Ja, maar dat is misschien nog steeds een onderdeel van. Maar ze gaan nou wel een eigen netwerk. Ze gaan niet meer van het netwerk van KPN gebruik maken. Wat 4G betreft dan. Ik weet, ik weet niet precies of je daar ook dan 3G of weet ik veel wat op kan doen. Maar het wordt in ieder geval interessant om te zien dat we ook uh, met 4G aan de slag kunnen. En, uh, ik weet niet, uh, het zal wel niet zo zijn dat de, de huidige generatie iPad uh, met 4G-ondersteuning dan ook in Nederland werkt. Dat, dat durven we niet met zekerheid te zeggen. Het ligt ook weer aan de bandbreedte. En het ligt ook wel, aan welke je versie je hebt, denk ik. Precies, dus uh, dat durf ik niet te zeggen. Maar goed, daar zullen meer fabrikanten op gaan inspelen... en dan zullen ze ook 4G-modellen in Nederland gaan lanceren. En het komt op meer dat je dan gewoon sneller internet hebt. En dat wil iedereen natuurlijk. Je zal er wel weer een premium voor moeten betalen. Ik weet niet wat die abonnementen gaan kosten. Maar ik neem aan dat het naast de, de 3G-abonnementen blijven bestaan... en dat je gewoon een premium betaalt voor een 4G-abonnement. Dat is een van de weinige dingen waar ik uh, me gelukkig nog zelf steeds van kan weerhouden... Ik heb heel lang een data-abonnement gehad. Mm -hmm. En toen heb je, zoals ik weet, uh, zoals je weet, heb ik een jaar of zo, of anderhalf jaar, zonder zonder uh, smartphone gedaan. Gewoon met een dumpfoon. Mm -hmm. En nu heb ik dan wel weer iPhone, gebruik ik wel weer. Maar uh, ik gebruik gewoon zo'n uh, soort prepaid uh, internetkaart. Bliep, gebruik ik, maar ja. dat is uh, irrelevant verder. En zelfs dan gebruik ik meestal gewoon de 50 cent optie. Want op een of andere manier. On the road, hè. Uh, <coughs> en kijk, ik, ik, ik zit ook niet de hele dagen van huis... dus dan is het ook een verschil, hè. Maar voor mij persoonlijk... is het e-mailtjes checken en een keer een websiteje uh, uh, openen. Misschien een keer een podcast streamen. En ik, ik, ik heb nog steeds niet echt helemaal verlekkerd... door dat hypersnelle internet uh, mobiel. Want het enige wat ik daar altijd bij hoor is... Uh, dat kost 50 euro in de maand... en dan nog heb je een datacap, weet je wel. Ja, precies. En... Ik... Ik zit me nog een beetje af te vragen, ja, voor wie is dat dan interessant? Ik denk dat het maar een hele kleine, of hele kleine, een relatief kleine doelgroep is. Ook voor mij zou het niet interessant zijn, want waar ik ben is <coughs> eigenlijk altijd wifi. Uh, voor studenten bijvoorbeeld, die hebben op school wifi, die hebben thuis wifi. Ja, wat, waar ben je dan nog? In de kroeg ga je niet met 4G lopen, uh, lopen browsen. Dan heb je dat ook niet nodig, dan heb je ook voldoende aan 3G. Uh, ja, op precies, het werk ja. heb je ook wifi, thuis heb je wifi, ja. Ja, maar zoals mijn broertje en mijn moeder bijvoorbeeld, hebben alle twee wel iPad en iPhone. Nou, mijn moeder heeft geen iPhone volgens mij, maar uh, hebben altijd geen wifi op het, in, op, op het werk, zeg maar. Ja. Maar de dingen die ze checken uh, tijdens het werk, is toch of er een belangrijk e-mailtje is binnengekomen, weet Siezen, je wel. Dus ook daar hebben ze geen snelheid voor nodig. Nee, maar goed, er zijn eigenlijk mensen die, die alleen maar sneller willen en, en die van alles doen op hun smartphone en tablet. Dus, ja. Sure, sure, sure. Ja, nee, ik zit gewoon een beetje met dat datacap uh, in. Want het kan supersnel zijn, hè? En kijk, als het, het, aangezien ik geen tv kijk. Uh, zou het wel hartstikke mooi zijn als ik gewoon mijn internet kon opzeggen. en, en gewoon, weet ik veel. Uh, uh, een, een, een mobiele hotspot als 4G-netwerk thuis kon gaan gebruiken of zo. Ja. Uh, zodat ik uh, onder rood en thuis uh, super hyper snel internet heb. Maar ja, zo werkt het nog steeds niet, hè? Met die datacaps en zo. Dus dat is jammer. Maar we zullen zien. Ja. Leuk dat het eindelijk komt. Ja, inderdaad. We gaan het zien begin volgend jaar. Pas uh, in 2014 wordt volledige dekking verwacht, dus het duurt allemaal nog wel even. Um, voor de rest kwam uh, Google, een product manager van Google, die kwam uh, met de uitspraak, ik vond het wel interessant, van. Uh, we gaan voorlopig niet meer Windows 8 apps ontwikkelen. Google heeft uh, direct na de lancering van Windows 8 uh, de campagne Get Your Google Back gelanceerd dat kwam eigenlijk op neer uh, dat je uh, Google Search en Google Chrome snel en eenvoudig op je Windows 8 of Windows RT, tablet, laptop, desktop kunt gebruiken. En dat zijn eigenlijk de enige twee apps die tot op heden ontwikkeld zijn. En Google gaf dus aan van, uh, we gaan er niet verder mee door. En met als reden, ja, eigenlijk een logische reden van, zodra de, de, de userbase wat, uh, wat aanzienlijk groter wordt, gaan we er weer over denken. Maar de, de, de acceptatie van Windows 8 is momenteel nog te... ...minimaal om daar echt veel tijd en geld aan te gaan steden. Ja, uh, goed nieuws voor Microsoft. <laughs> ja, nee. Maar ja, goed, wel, wel, wel vreemd uh, aan de andere kant omdat uh, Google dan misschien te laat is. Stel, hè, je weet het niet, maar Windows 8 wordt wel groot. Ieder, het wordt geaccepteerd. Het wordt uh, meer downloads dan, dan Windows 7 of wat is het, Vista. Uh, dan is Google misschien te laat, want Microsoft is eigenlijk een concurrent op, op uh, veel vlakken. Uh, de clouddiensten, e-mail, uh, uh, sociale netwerken, binnenkort ook. Dus uh, ik kan me niet voorstellen dat Google daar heel lang op mee gaat wachten. Oké, okay. nou ja, we zullen zien. Het, ik lees het als uh, van, uh, joh, er zijn te weinig Windows 8 gebruikers om onze tijd daarin te steken. Nou, ja, nee, dat is ook zo. zo, zo dat zo het zo ook En ja. dat is gewoon... Uh, Kijk, want natuurlijk is Android een argument en al dat soort dingen, maar uh, je ziet het aan Google Maps op, uh, op iOS, die weer terug is. Mm -hmm. uh, je ziet het dat Google uh, blijft gewoon nog steeds een advertentieboer en als zij gewoon heel veel informatie van heel veel gebruikers kunnen verzamelen op een platform, zullen ze daar zeker voor, voor aanwezig zijn... En, en als die heel veel gebruikers niet zijn, zeg maar... <laughs> of nou. de mogelijkheden worden, beperkt, mogelijkheden worden beperkt over hoeveel informatie ze kunnen verzamelen. Uh, kijk naar iOS, 6, het missen van Google Apps. Uh, dan, dan gaan ze dat op een andere manier oplossen. Dus of hun eigen apps uitbrengen, zoals op iOS. Of gewoon geen tijd insteken. Want de iOS-apps kunnen beter, de Android-apps kunnen beter. Android kan beter, de Chrome browser kan beter. Dus ze, ze moeten hun tijd natuurlijk wel, hoe groot Google ook is... Toch uh, priori uh, prioriteit geven aan de dingen die, die belangrijk zijn, zeg maar. Mm, absoluut. En uh, daarnaast kun je natuurlijk gewoon uh, via de webbrowser toegang tot alle diensten krijgen. Dus uh, het is niet zo dat uh, Windows 8 gebruikers uh, achtergesteld worden. Geen Google mogen. <coughs> Wat zeg je? Geen Google meer mogen. Nee, precies. Dus de, en ik denk ook wel dat, dat, dat het uiteindelijk komt. Maar goed, uh, het is in ieder geval duidelijk dat, dat niet alleen uh, wij zien dat Windows 8 het nog niet helemaal is. Zacht uitgedrukt. Hey, uh, het, gro het grootste nieuws van deze week. Uh... <laughs> Ful <Foldify>. Oh, <laughs> ik ging voor iets anders. <laughs> <laughs> wat dan? Ja, ik, ik ging voor dat de nood nog groter werd. You see oh. what I did there? Oh, uh, dat is you een know? goede. Nee. Yeah, uh, even serieus, al twee generaties lang van die nood, want die, de, deze is weer groter dan de vorige. Ja. En uh, elke keer als je hem dan voor het eerst ziet en voor de, wat mij voor de tiende keer ziet, denk je, holy crap, het is een ding groot, weet je? Cool, ja. En dan kom je de diksels in, dus de nummer 2 is er ofzo. En dan denk je, holy crap, wat is dit ding groot. En nu wordt die nog groter. Ja, ik, A, ik weet niet of ik het moet geloven, maar... 0.8 inch, hè. En als je weet dat het verschil tussen de Nexus en de iPad Mini, die er nu overigens alle twee op je bureau hebt liggen. Als je kijkt, dat is 0.9 verschil, hè. Moet je eens voorstellen hoe fucking groot het ding wordt. Nou kijk, ja. je kunt hem wel in één hand vasthouden dan. Want ik kan de next step even in één hand vasthouden. Het zegt ze over de iPad mini ook. Precies, nou dit vind ik lastiger. Maar uh, ja, als je daarmee gaat lopen bellen, dat lijkt me niet echt, uh, echt handig. Want, want wat ik als we klein minpunten bij die je uh, Galaxy Note 2 aangaf, is dat het bedienen met één hand uh, iets lastiger is, omdat het scherm groter is. Daar heeft Samsung met softwarefuncties op ingespeeld en je kunt het allemaal aanpassen om het eenvoudiger te maken. Maar het is niet ideaal. Uh, met 6,3 inch zie ik dat helemaal niet gebeuren. Dan kun je de software op, uh, opzetten wat je wilt, maar het scherm is daar gewoon te groot voor om met je duim alles te bedienen. Uh, dus ik zie dat niet snel gebeuren. Uh, kijk, wat ik me wel kan voorstellen is dat Samsung die Galaxy Note dat, dat formaat van de Galaxy Note 2 vasthoudt: 5,5 inch, dat kan nog net. En dan inderdaad het gat tussen 5,5 en 7 inch van de Galaxy Tab 2 gaat vullen met een, een nieuw model. Of dat dan een smartphone of een tablet is. Hij zal allebei de functies hebben. Zoals zowel bellen, sms'en als internet en, en weet ik veel wat. Maar ik kan me niet voorstellen dat het een vervanger is van de Galaxy Note. En uh, het wordt ook dan gewoon <coughs> naar mijn idee gewoon een tablet met smartphone functies. Ik denk dat die lat gewoon blijven verleggen. Gewoon omdat bij die eerste Note zei je al van joh kom op dan ga je niet meer bellen. Dus bij de tweede noot zei je, oh joh, kom op, ga, ga je niet meer bellen. En uiteindelijk zijn dat gewoon super populaire smartphones, alle twee. Mm -hmm. en, en ik ben bang. <laughs> en uiteindelijk, who the fuck cares, weet je wel? Als sta je toch lekker voor in het ding. Als dat je, je favoriete apparaat is, omdat je die het beste kan gebruiken. Ja, je moet het ja. gewoon lekker doen natuurlijk. Dat is maar, maar, maar die, krijg, maar die krijgt... je om lachen. Maar dan ga je echt de grens voorbij van wat past nog in je broekzak bijvoorbeeld, toch Ja, je, je, precies. Ja. Je kan, je kan de, de, de bezel, of de, de frame zo dun maken als je zelf wilt, maar 6,3 inch blijft 6,3 inch. En dat past echt niet in de gemiddelde broekzak. De MacGyver uh, riemholster je gaat een comeback maken. Hey, dat is een goede accessoire voor je tablet, een holster. <laughs> Zo'n politieholster, weet je wel, <laughs> dat je je iPad zo in je, in, je, in, je, in, je, in je pistoolplek doet, zo aan de zijkant. Dus ik, ik zeg bedoel dat, dat je hem om je schouders man. hebt, hè, niet aan je riem, maar gewoon zo, <laughs> weet je wel... Ik zie je, Mariet, ik zeg Kickstarter. Kom. Ik, ik, ik zeg, uh, wet dat het er al is. Nou, gaan we daar ook opzoeken naar een podcast. Oké. Maar hey, je zegt, uh, ik ben al een week aan het zoeken geweest naar zo'n iPad. En volgens mij kwam dat punt dat je ging zoeken naar die iPad mini. Dat viel precies samen met uh, dat je Foldify voor het eerst zag. Wat jij net aan, uh, aanwees als het grootste nieuws van de week. Ja, ja, ja. Nou, omdat ik dacht dat jij het het grootste nieuws vond. Omdat jij er hele week mee bezig bent geweest. Um, nee, Foldify vind, vind, vind ik geweldig. En uh, vooral ook omdat jij wat jij me hebt laten zien in, in die review video en ook gewoon tussendoor. Ja, dat is gewoon leuk. Dat is lol. Uh, de, zelf doosjes maken, vouwen, knippen, uh, plakken. En, en gewoon creatief zijn op je iPad en dat uh, naar de realiteit brengen door een simpel printje waar je mee aan de slag kan. Uh, gisteren ook met mijn schoonouders hier. Uh, ik heb een aantal dingen gemaakt. Ik heb een nice. aantal ik heb ze schaar gepakt, de gepakt ik heb de prut gepakt, heb het voor hun neus gelegd. Ik zeg, ga je gang. Oh, wat leuk. En deze. Vonden ze, helemaal, vonden ze helemaal leuk. Ja, en... super grappig. Ja, ik heb een aantal dingetjes gemaakt. Gewoon. Uh, en naar en vrienden zitten heel bezig geweest om, om uh, huisjes te maken, autootjes te maken. En uh, ik heb wel gelijk weer drie van die extra pakketjes moeten aanschaffen. Daar betaal je dan 89 cent voor of zo. Ah, ja, maar ah, de de gozer, die doet, deze de gozer, gozer doet het erbij, er hè? Precies. Uh, ik bedoel, ik, ik heb gewoon uh. gekocht niet eens omdat ik die monsterogen wil hebben. Maar ik denk, oké, okay, Marcel, dit is zo'n vette app. Ik ga je steunen op alle manieren mogelijk. Ja. Ik heb erover getweet. Ik heb erover een review over ge uh, gemaakt. Ik heb, ik heb John Gruber, Jim Dalrymple <laughs> en Ten Benjamin gemaakt. Ja. Zodat die podcastdingen en zo een beetje de aandacht aan gaven. Proberen, zeg maar, een beetje te, te, te porren, zeg maar. En dat lukte ook, want uh, voor, ik stond uh, met mijn tweet uh, op de voorpagina van de loop. Hè, van... Uh, uh, Jim Dal -rimpel, dus dat is ook wel grappig weet je? Die had hij apart gelinkt uh, uh, Gewoon omdat dit is echt uh, Niet alleen voor ons omdat Het is eerste paar dagen leuk om een paar van die dingen ermee te doen Maar dit is zo'n prachtig mooie app Voor als je kinderen hebt ja. uh, Zoals uh, Ronnie Die jongen waar ik hier andere podcasts mee maak uh, hun, Zijn dochtertje lag helaas dit, Deze week in het ziekenhuis En uh, Dus was hij daar met andere kinderen Met zijn andere kinderen was hij in de, in de wachtkamer Met zijn zoontje en uh, ja, zitten ze in het ziekenhuis te wachten, zeg maar. En die hebben dus tijdens uh, dat ze daar zo zaten te wachten in het ziekenhuis, heeft hij met zijn zoontje in Foldify, op zijn iPad Mini in dit geval, hebben ze een, een autootje gemaakt, weet je wel, deuren erop, wielen, jochie mag kleur en weet, weet ik veel allemaal uitkiezen. En thuis heeft hij dat als beloning, zeg maar, heeft hij dat gekregen, hè? uitgeprint, geknipt en heeft hij... ...iets tastbaars in zijn hand. Terwijl het supergoed is voor ontwikkeling van creativiteit... ...van ruimtelijk inzicht, hè? want je werkt op die template, zeg maar. Mm -hmm. uh, het heeft gewoon een heleboel leuke, uh, leuke implicaties. En uh, dit is, uh, Deze staat wat mij betreft naast uh, iMovie, GarageBand, Voldify... Uh, ...zo heb je nog een paar van die apps die supergoed demoen, mm -hmm. zeg maar... ...om te laten zien van... ...joh, kijk, een iPad is niet alleen een webbrowser, zeg maar... ...of een e-mailapparaat... Deze retarded shit... hoe ingewikkeld je het ook kan, kan bedenken... kan ook met zo'n ding. Ja. En dat is erg leuk. Ja, ja absoluut. Uh, ik, ik vind het leukste eraan vind ik, vind ik dat je... Uh, bij de meeste apps doe je toch gewoon iets op je scherm... en daar blijft het bij. Je brengt je in de realiteit. Dat, dat is nu echt het leuke, het leuke ervan. Van de realiteit naar, naar het fysieke, hoe noem je dat? Ja. Ja, ja leuk app. Ab, absoluut. Ik, ik ben er uh, wel een paar uurtjes zoet mee geweest... en uh, meer mensen met mij. Ja, onze verbinding wordt iets slechter, hoor ik. Dus hopelijk uh, gaat hij nu weer uh, iets beter worden. Want je deed even je, je beste robot-impressie. Oh. Maar vertel uh, eens wat over... Uh, even kijken. Pet hmm, Pivot. Ja. De Pet Pivot is een geweldige accessoire. Is niet omdat ik hem uh, van, uh, van uh, uh, een webwinkel gekregen heb om te reviewen. Maar dat is omdat ik er al heel lang op gewacht heb. Om iets, uh, op iets wat daarop lijkt in ieder geval. Maar het is een, een standaardje. Een standaardje voor elke tablet, elke smartphone, Android, Windows, iPad, noem maar op. Je kan nog heel simpel je tablet inzetten en dan hoef je niks te plakken of te doen uh, wat dan ook gewoon. In een soort gleufje plaatsen je tablet horizontaal of verticaal, past elke tablet in. Kun je hem in hoek zetten op je bureau of, of, of waar dan ook op je tafel. Daarnaast zit er een, een soort zuignapje op uh, dat je kan plakken op de achterzijde van een gladde tablet of je plakt een, een meegeleverde sticker op de achterzijde van een ...een matte uh, tablet... ...of een gestructureerde achterzijde van een tablet. Daarmee kan je hem dus op die zuignap plakken... ...en kun je hem ook op je, heel handig op je schoot gebruiken... ...of op uh, wat ruwere oppervlakken... ...in bed bijvoorbeeld. Het is een, een hele multi multifunctionele standaard... ...heel klein, dus ook mobiel om mee te nemen. En, en ideaal. Ik gebruik hem nou op mijn bureau... op mijn, op mijn iPad Mini en mijn Nexus 7. Ik heb helaas geen, uh, geen twee standaardjes... ...maar uh, één van de twee staat in de standaard. En het is gewoon heel fijn werken. Uh, nou goed, zo'n standaardje... Is wat mij betreft uh, uh, een van de belangrijkste dingen. Uh, ik denk aan een dock of wat dan ook. Uh, iets om die tablet in te plaatsen is, is vrij handig. En voor 33 of 34 euro vind ik dat niet heel veel geld. kijkend naar dat je er ook elke toekomstige tablet of smartphone in kunt plaatsen. Het is een hele fijne accessoire. Ja, dus check het out. De review op Tennis Magazine. Want het is natuurlijk lastig beschrijven zo uh, over de radio. <laughs> uh, maar... Uh, uh, ja, cool, cool ding. Ik ben zelf niet zo heel erg van de docks of zo, weet je mm -hmm. wel. Okay. Meestal ligt hij gewoon uh, uh, op bureau, gewoon dat je hem kan pakken ook. Ja. Maar ik kan wel zien. Uh, ik vond deze ook wel echt tof met die, uh, hoe noem je dat? Dat, dat? dat kniestuk, zeg maar. Ja, de, de ronding in de in standaard. Ja. Ja, dat kun je dat inderdaad ik, op je been plaatsen. Ja. Dat zie ik op de bank en in het bed en zo zie dus ik dat is best wel handig. En zeker, uh, als ik die iPad 3 pak. Mm -hmm. Ik serieus, jongen. Mijn iPad 3 die wordt echt, die, die is echt eenzaam, jongen. Dat ding wordt echt bijna niet meer gebruikt. Ja. Hij is gewoon te groot en te zwaar. <laughs> ja. ben, opeens zo'n zo, zo, zo je van zo'n iPad mini. Dat je. Ja, dat, klopt. Verwacht dat het niks meer weegt, zeg maar. maar ik heb zo'n zo iPhone 4 en 4S of zo. En die, hou, die hield ik dan gisteren toen ik die iPad mini kreeg. Even, ja, even zwaar of zo. Dat is toch vreemd. Dat ding is. Dat ding is uh, ik zal me er nou in Ik denk dat er. Vier of vijf keer een iPhone 4 in een iPad mini past. Ja. En dat weegt evenveel. Ja, ik vertelde jij het natuurlijk al over Skype en in de review en dat soort dingen. Hè. Van, het, hij is zoveel kleiner en zoveel lichter dan de, de iPad zoals we ze tot nu toe kennen. Uh, dingen die belangrijk waren bij het beschrijven van wat is handig aan een tablet. Hè. Een mobiel licht apparaat. Uh -huh. dat, dat is dus de reden dat ik het zeg van in bepaalde opzichten kan je het als beste iPad ooit beschouwen. En ik denk dat je dat nu in de komende dagen, omdat je hem nog maar net hebt, misschien ook gaat ontdekken. Van, holy crap, wat is dat ding licht en, en, en makkelijk mee te nemen, zeg maar. Dat, dat is inderdaad wel iets wat ik meteen opmerk. En dat had ik ook wel bij de Nexus 7, hoor, want dat ding weet ik bijna net zoveel. Maar uh, het gewicht van een tablet is, is, is veel belangrijker dan sommige mensen uh, aannemen voordat ze een tablet kopen. Um, daar moet veel meer rekening mee gehouden worden, want je gaat toch veel makkelijker om met een tablet die zo bijna niks weegt. Um, ik, ik merk dat ik heb natuurlijk veel meer tablets hebben gehad ook zwaardere modellen. Uh, wat waren dat? Point of View, uh, ProTab uh, bijvoorbeeld. Dat is echt het dubbele van de iPad Mini ongeveer. En op uh, die, die, de, de, de, de, de een of andere manier, misschien is het onbewust, leg je dat ding toch vaker neer. Gaat die minder vaak mee door het huis, omdat die toch die 200 gram zwaarder is. Ja, ken, ja, ik, ik, ja het is een uh, combinatie tussen het gewicht en het formaat. Ik, uh, tuurlijk, tuurlijk. Uh, ik gebruikte de iPad 3 ook regelmatig in de keuken, alleen ik gebruik de Mini nog veel meer in de keuken, omdat die altijd wel ergens even past om neergelegd te worden. Of mm -hmm. dat ik er bijvoorbeeld ook mee kan lopen zonder dat ik denk, oh straks stoot ik tegen iets, weet je wel. Het is zo dichter bij je lichaam, zeg maar, omdat het gewoon kleiner is, ja. dat het ook makkelijker is om tijdens lopen en zo door je huis te gebruiken. Zeg Tuurlijk, maar. ja, absoluut. En ik, koesten, koesten. ik was wel, wel bang toen ik hem uh, Ik zat te twijfelen iPad 4, iPad Mini als de iPad Mini koop, dan denk ik misschien dat is het te klein de, ik wil de, de volledige iPad maar als je het dan eenmaal hebt is dat, uh, het is echt flink groter dan de Nexus 7 hoeveel mensen die nog twijfelen de Nexus 7 iPad Mini het is wel echt een, een belangrijk verschil in grootte dat moet je wel realiseren ja zeker weten oké okay, nou ja goed um, dus dat was Vollefy <laughs> of gaat het ergens anders over ondertussen Want, ondertussen weer over de iPad Mini maar uh, oké okay. we gaan door een um, Windows 8-tablet wil ik nog wel even over hebben. Ja, Want, ja, ja. Um, we hebben het er al over gehad hoor. Eerst heeft in Nederland twee VivoTab-tablets gelanceerd. De Tab en de VivoTab RT. Verschil is Windows 8, Windows RT, displayresolutie, nog wat uh, processor, nog wat verschillen. Maar die dingen die kosten minimaal 599 euro. En voor 599 euro heb je dan uh, de VivoTab RT met dat beperkte Windows RT-besturingssysteem zonder keyboard dock. Wow. Um, dat is best veel geld. En daar hebben we het al vaak over gehad. Windows 8, Windows 8, is nog steeds erg duur. Uh, laten we het niet eens hebben over de beschikbaarheid... want je kunt die dingen nog niet eens kopen als zou je het graag willen. Um, maar er is één tablet... Uh, en die komt wel toevallig ook van Asus... die ik al een aantal keer voorbij heb zien komen... en die is nu inmiddels in Duitsland gelanceerd... en ik zag hem van de week in Italië. Uh, dat is de VivoTab Smart. En um, dat is gewoon een, een standalone tablet... zonder keyboard dock. Je kunt er ook geen keyboard dock bijkopen... Je kunt er wel een Bluetooth keyboard bij kopen, maar goed, die kun je ook zelf uh, van Logitech kopen of zo. Uh, met volledige Windows 8 Intel processor. Alles erop en aan qua aansluitingen. Uh, is er Volgens mij ook nog stylusondersteuning. Er zit echt alles op en aan. Uh, 11,6 of 10,1 inch display. Dus de Asus VivoTab Smart en die, en die kost maar 499 euro. En uh, dat, dan krijg je dus en goede bouwkwaliteit... Want uh, dat, dat zijn die, die ACES uh, vivo Tabs uh, wel. Die zijn gewoon aluminium behuizing, noem maar op. Dus dat, dat zit allemaal wel goed. Volledig Windows 8 besturingssysteem. Krachtige Intel-processor. En alle aansluitingen en uitbreidingsmogelijkheden die je maar wilt. Zonder dat keyboard dock, wat ik, wat ik toch niet zou willen. En wat ik denk dat veel mensen uh, die Windows 8 willen gaan proberen. Die dat toch naast hun PC of laptop hebben. Die willen dan ook gewoon een standalone tablet. Uh, dat is wel uh, echt een verschil met mij. Ik zou Windows 8 alleen maar gebruiken in combinatie uh, als ik een apparaat zou kopen die een dock kan in ieder geval. Ja, kan ik me voorstellen. Um, maar wij hebben het er ook wel vaker over gehad, volgens mij. Dat, uh, volgens mij vroeg ik, vroeg ik jou dat vorige week van, wat is nou eigenlijk het nut van tablets die met een dock verkocht worden? Uh, kun je hmm. niet beter een Bluetooth keyboard gewoon kopen, want dan betaal je er nog eens minder voor. En vaak is de werking ook nog eens beter. Nee, nee, ben ik ben wel met je eens. ben ik wel met je eens. Dus, uh, maar ik zou bijvoorbeeld, uh, want ik heb natuurlijk een Mac staan, maar ik heb een mini, ik heb een Nexus 7. Ik zou die dieben dus achter tablet gewoon puur om een tablet. Uh, uh doorbij te hebben, uh, willen hebben. Um, maar goed, even dat samenvatten. Dat is naar mijn mening het meest interessante Windows 8-model wat je momenteel kunt krijgen. Je hebt natuurlijk de Acer, ik kon niet hebben W510. Maar we hebben inmiddels al veel mensen gehoord en we reviews gelezen dat dat qua bouwkwaliteit niet erg heel erg. Uh, ik bent. heb hem in maanden gehad, hè, bij uh, de dinges. Ja. Bij uh, de Microsoft Store. Is horrible. Ja. Het lijkt net een netboek precies, nou goed, hij was ook dik en zwaar volgens mij ja precies Dus Net dat, dat, is, dat is het allemaal niet maar goed, jammer, die VivoTab Smart komt niet naar Nederland 499 euro lijkt me dat een hele mooie aanbieding voor iedereen die op zoek is naar de complete Windows 8 ervaring want dat is juist het, het, het, het een unique selling point Windows 8 voor die prijs zie je bijna niet voorbij komen maar goed, hij komt naar Italië dus ik, ik, als ik ooit voor een Windows 8 tablet ga dan zou dat hem wel kunnen worden Oké, okay, nou jammer dat hij niet naar Nederland komt. Vind ik jammer, inderdaad. Maar goed, whatever. Misschien kan je, misschien kan je een handeltje beginnen vanuit Italië. Import, export, ja. Yeah. <laughs> dat is het ook, ja. Oké, okay, um, even kijken. Is er dan nog meer wat we voor deze week moeten bespreken? Nou, we hebben natuurlijk net een leuke actie gehad voor, voor een aantal covers voor de iPad Mini. Hè? Vanmorgen is die actie afgelopen. Ja, Apple, en Decoded. ja. Daar heb je een leuk uh, drietal hoeze van uh, weggegeven. De uh, uh, winnaars zijn inmiddels gemaild. Maar daar blijft het niet ja. bij, want we gaan nog wat weggeven. Tuurlijk, we geven zoveel mogelijk Precies. <laughs> uh, ja, de komende... Pff, laten we het de komende week noemen. Uh -huh. Het is nog niet helemaal duidelijk, want uh, het kost ook allemaal wat tijd en dingen. Maar er zijn nog een heleboel dingetjes die hier bij mij rondslingeren van tapcoffers.nl. Uh -huh. Onze uh, bekende vrienden waar we al regelmatig reviews van hebben gedaan. Uh, die ook bijvoorbeeld met de, de, de, de actieweek meededen... Hè? met de winnaars voor de, de Galaxy Tab 2-koffers. Ja. Maar daar heb ik nog meer spulletjes van. En uh, het is tijd uh, om, om ook weer die dingen weg te geven. Ik heb nog vier iPad Mini cases die ik nog moet reviewen. Ik heb nog wat cases die ik al gereviewd heb. En uh, dus zullen we de komende... Eind van de week zeg maar. Misschien woensdag of zo beginnen. Weet ik veel. Dat zullen we even bekijken. Maar dus is er de komende tijd weer wat te halen. En dan ook, <lacht> euh, <laughs> ook voor een, een TF300 of een Note 10.1. Uh, iPad mini. En, en natuurlijk begrijpen wij ook wel. Dat het jammer is dat het heel vaak iPad en iPad mini is. Alleen. Wij ontkomen er gewoon niet aan dat dat gewoon de populairste tablets zijn. En zeker ook de populairste tablets om accessoires voor te maken. En natuurlijk maakt dat dan ook het leeuwendeel van de reviews uit. Maar deze week, dus leuk, zijn er ook weer drie of vier uh, dingen te, te, te, ja, hoe noem dat, te winnen voor een ander type tablet. Dus... Uh, ik hoop dat het ook weer eventjes wat andere mensen doet prikkelen... om, om te komen kijken. Ja. Uh, en ja, kijk, voor ons is dat een van de leukste... leukere dingen om te doen, natuur na natuurlijk. Uh, je zou zeggen van... Oh, Houd dan zelf wat spulletjes, weet je wel. En kijk, als we eerlijk zijn, hebben we dat ook wel eens overwege, overwogen. Aan de andere kant, hè, zoals, zoals nu met de tapcoffers verhaal. En dan kwam het allemaal even niet uit om het uh, meteen te reviewen of meteen weg te geven. Als je ziet hoe snel die spullen qua review dingen die je nog moet doen zich opstapelen. Mm -hmm. eh, eh, heb je nooit een reden om iets te houden. Omdat je altijd wel iets om je iPad kan doen, zeg maar. Precies, om om ja. het te beschermen. En ik heb zelf smaakkoffers en zo, natuurlijk. Maar... Uh, het yeah. uh, blijft gewoon erg leuk om elke keer weer in de post uh, een pakketje te vinden. Uh, en daar dan ook later weer iemand op dezelfde manier blij mee te kunnen, uh, te kunnen maken. Dus uh, dat is erg leuk. De winnaars van vanmorgen hebben nog niet gereageerd. Want ik heb dit keer gemaild. Maar ik, ben, uh, ik, ik, zit altijd, ik vind het altijd erg leuk om die eerste reactie te zien. Van oh uh, wat leuk, dankjewel. En uh, ja. dat gaan we komende week weer doen. Oké, okay, cool. Dat was het wel een beetje. Gaan er nog andere dingen gebeuren komende week? Uh, niet, niet aangekondigd, zeg maar. Iedereen ligt een beetje op... Ja, er gaat wel iets gebeuren. Uh, wanneer is het de 21ste? End of the world. <laughs> dus we zullen nu maar vast afscheid nemen van onze trouwe luisteraars. Ja. Dus uh, vrijdag, ja, dan om 12 uur s'nachts uh, breien we er Oké. Okay. Is uh, het dan Nederlandse tijd? Of, uh? <laughs> Ik denk dat het vrijdag <laughs> Ja, dat is wel een goede trouwens. Maya tijd. Ik weet niet, die wonen in Zuid-Amerika, Zuid toch? Ja. Ik heb geen idee. We zien het wel gebeuren en uh, is het een meteoriet op ons afkomt. Pak ja, je je temperat vast. De re, de, het is waarschijnlijk niet de reden dat we volgende week overslaan. <laughs> ik denk het ook niet. Ik weet, tot volgende week. Tot volgende week. Nou ja, ik spreek jou wel en uh, we spreken jullie later. Later.